Beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Dank hem hartelijk voor het. Hij heeft weer een heleboel mooie muziek meegegeven voor vandaag. Onderweg zometeen Kees Brusse, Willy Derby, maar eerst hier. De gitaristen Jan Klumperman en Eugène Gijs uit Delft, die vormde in 1949.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 Daarom sta ik hier buiten, mijn liefdeslieg te fluiten, om jou te laten merken wil ik van van je hou. Omar, ja, Omar, ja, je bent zo muzikaal. Omar, ja, Omar, ja, Omar, ja je bent ideaal. Voor jou wil ik gaan leren, voor te en of voor Bas. wil alles gaan proberen als ik zeker van je was.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 of je kan en kan of niet. Ik sta en dommel bij mijn trommel. Het doet de mijn jasje wij. En vind je denk, denk, denk en vind je tang, tang, tang. Wie de wie de wie Shanghai? Dommel, bij mijn trommel, tot ik uit m'n jasje En Van je tank, tank, tank, van je tang, tang, tang. Zie de wie de wiet, Vrouwen, vrouwen, praat me niet van vrouwen. Zo snoezig en zo poezig, maar beslist niet te vertrouwen. Daar komt er een met ogen als juwelen.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 Het woordje liefde is, haha, een parodie. Totdat ik dacht, gewenst zing ik die melodie. Vrouwen, vrouwen, praat me niet van vrouwen. Zwanger en opvallig, maar per se niet te vertrouwen. Ze kunnen je.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 Er konden meer, want er zijn hier van die dingen, die maken je van streng. En als je alles weet, dan je nog geen steen. Toen mijn tante tien jaar was getrouwd, Wanneer de oom je vaart, haar een neger kindje zwaard als rot was een reuze exemplaar. Om die viel meteen van schrik in het wijn, maar mijn tante riep wel draag. Dat komt vroeger, was ik sapel dol op die kwarta chocola. Maar je moet niet alles weten, van wat er hier gebeurt.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 dat de keukenmeid Marie, toen mevrouw toeval naar binnen kwam, op een kavel reed zijn knie. Toen mevrouw en vroeg en wat doe jij hier, sprak de dolverliefde man. Als ik zeg dat zij mijn zuster is, dan geloof je er toch niks van. Maar je moet niet alles weten van wat er hier gebeurt.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 Zal nog treffen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 Waar Anna woont en waar zo van houdt. En ze koest een blonde jager, jager uit. Juffie, palder, alder, alder. Daarom wordt ze straks een lieve, lieve bruid. Joepie palder,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 Als op jouw wangen zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurigs en wat fluoros aan mijn leven. Voor zo'n patroon zou ik mijn wijklom willen geven. Met zulke rozen, als op jouw wangen zou ik mijn kamer willen behangen.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 Zandvoerder, zandvoerder Zandvoort. Uit Zandvoort.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 en een goed papa bent. Iedereen moet mee, of hij wil, ja of nee. Alle clubje partij, alles hoort mee. Kom en loop macht erna, met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel, met je pingpongspel. Met je loensende blik, naar de vrouw en in een dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad.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 And <laughs> vr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 Met een halve zachte vosko stemp.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 is het geheim Als je van elkaar houdt Als het je speelt In de straat Zien we weer de jaren Dat we kinderen waren Orgelmuziek Brengt romantiek Waar wie twee Oudje dromen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 dat is het geheim als je van elkaar houdt, als het ordeeltje speelt in de straat. Zien we weer de jaren dat we kinderen waren? We de trek van de leer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 That does my temperament, that does my temperament, that does my mijn... temperament.